Thank <laughs> you. heel mooi niet waar jongen ja dan moet je hier eens even zien onze tocht oh. naar de piramide god nou dat moet fantastisch zijn nep jongen allemaal nep jullie ja. maar ze bestaan toch echt die piramide ja die nog net maar het zou me niks verwonderen als er een paar van plastic tussen gezet had hier snijden, <laughs> ja. om het nog mooier te maken moet je zo'n sphinxen zien zeg ja want versieren kunnen ze daar laat dat maar aan die jongens zo met die zoekjurk over maar wat bent u daar aan het doen? Graven? Ja, jongen, eens een speurder altijd een speurder, zeg ik maar. De <laughs> ja. land, ter zee en in de lucht. Ja, ja. Maar is daar nog iets te vinden, inspecteur? Ik bedoel, mummies uh... of zo? Nee, je gek jongen. Die mummies, die liggen al lang met z'n allen in het louvre in parijs. Oh. <laughs> daar moesten we ook zo'n oorden naar Egypte. Die vonden wel wel eens zien waar al die kreukeltjes vandaan kwamen. Oh. Heeft uw vrouw er zo'n belangstelling voor, inspecteur? Jongen, als Napoleon haar niet voor was geweest, had zij al die dingen wel naar Frankrijk gesleept. <laughs> Oh, wacht eens even, maar hier hebt u toch wel iets gevonden? Ja, ja, we hebben iets gevonden. Weet je, die Egyptenaren zijn de hele winter bezig een nep spullen in de woestijn te begraven. Eh. En soms kan je dan eens een schepje huren of voor een hoop poen om je wat ze weer op te dragen. Oh, ja, nou, spannend <laughs> ja, genoeg. Ja, en die toeristen maar denken dat ze iets geweldigs gevonden hebben. Ja, ja. <laughs> een scarabee, 3000 jaar oud en helemaal van plastic. Een scarabee? Ja, hier, hier zie je hem beter. Maar is dat niet zo'n zo, zo tor die, uh, ja, spontaan ontstaat? Ja, een mestkever is het. Uh. Net als al die luider in de woestijn. Ja. Yeah. Hé, hey, verdomme. Hé, hey, doe dat richt nou eens uit. Oh, uh, commissaris neemt u me niet kwalijk. Uh. Wat is dat voor filmvertoning hier? In de uh, ja. dienstijd. Ah, de kapitein van de veerboot. Als ik het niet dacht. Huh. Goedemorgen, commissaris. Ik zie dat u me nog steeds persoonlijk kwalijk neemt dat ik ooit bij de havenpolitie heb gewerkt. Maar dat wil nog niet zeggen dat. Hij u... houdt niet van water. Ach, laat maar, berichtjes. ik kan het alleen wel. Ja, wat hij omhoog gevallen water had, maar daar naar mijn hoofd smijt, is één ding, maar van jou pik ik dat niet. Ah. Heb je dat verdomd goed begrepen? Jawel, commissaris. Nou, en laat dan nou maar eens zien wat jullie daarvoor kinderachtige plaatjes aan het vertonen zijn. Ja, ja, ja. Wil jij het licht eruit doen, is? Ja, ja. Natuurlijk, Zo, ja. Zo is beter. Zo, hier waren we. Ja, ja. Dat moet je nou zien. Onze waterrad op een kameel. Het schip der woestijn, commissaris. Vergeet het niet. Zo, de piramide. Nou, je voelde je zeker wel thuis tussen die mummies, hè? ach het is weer eens wat anders dan verse lijken. Ik heb er eens een paar gezien in Leiden. in het museum. Machtig interessant. Met die schrompelkopjes. Ze waren er ook zo zuinig op. Iedere dag afstoffen. Dat is maar goed ook. We moeten zuinig zijn op die paar echte die we nog hebben. Ja, ze worden niet meer gemaakt tegenwoordig, <laughs> Er zijn er niet zoveel meer. In de vorige eeuw zijn ze bijna allemaal vermalen om er een soort toverdrank van te maken... Die werd in de winkel verkocht tegen allerlei kwalen. Oh. Maar niemand heeft er het enige leven mee gekregen. Maar, maar, maar er werden toch nog wel eens uh, nieuwe gevonden? Uh, in Egypte niet meer. Ja, hm. In Londen is een museum, die heeft er pas nog een paar gekregen. Oh. Het British Museum. Ja, dat ja, kan, ja, kan, ja. Ja, kan wel. En één daarvan hebben ze, hebben ze aan Nederland gegeven, dat heb ik gelezen. Hm. Aan de Universiteit van Amsterdam, hm. geloof ik. Geloof ik. Kwamen die niet ergens uit uh, diep, uit de binnenlanden van Afrika? Oh, dat weet ik niet. Ja, het, het waren mummies van en nou herinner ik me wel. Oh, ja. ja. Twee vrouwtjes en één mannetje. Zo, dus daar ook al. Wat uh, daar ook al? Uh, uh, nee, niks, niks, niks. Ik bedoel, uh, daar maakten ze dus ook al uh, mummies. Uh, stel je voor, drie dode dwergen, die zou ik wel eens willen zien. Uh, nou, als we inderdaad één hier hebben, dan lijkt me dat niet zo moeilijk. Commissaris Poesjat. Commissaris Poussiat. Telefoon voor commissaris Poussiat. Ja, dank u, moment. Oh, val niet over het snoer. <laughs> <Hola>. <laughs> ja. hm, hebben we tenminste even rust. Ja, Bij de Bedouinen. Ja. Oh, had uw vrouw het niet warm in zo'n ding? Yvonne? Nee, juist niet. Ja. En ik kan je wel vertellen, ze was mooier dan ooit in zo'n kastje. Ja. ja, prachtig, prachtig. prachtig. Uh, uh, die, uh, uh, die oase, die, die, die is prachtig. Die zijn prachtig, die, die oase. Uh, mag, mag u eindelijk dat licht weer eens aan? Uh, ja, ja. ja. Uh, er is werk aan de winkel. Waar is het lijk? Gestolen. Inbraak. In de universiteit. De mummy van die dwerg is verdwenen. Schiet een beetje op, Ja, nou, Als je maar voorzichtig doet. Je ziet of dat ik er niet door kan. Ik heb zo'n idee dat ik dit zaadje best zelf af kan. Ik ben nieuwsgierig naar die mummie. Ja, die is nou toch weg. Ja, die vind ik wel weer terug, maar je mag geen zorgen. Ik vraag me af hè, wie er zoiets stoms kan doen. Zo'n ding heeft toch geen handelswaarde. Misschien iemand die er een toverdrank van wil maken. En dat heeft wel waarde. Donder vrachtwagen, schiet toch op, Ben. Ja, ik zou het toch stellen als je ons werk een beetje serieuzer op dan Pinkroek. Het motief, daar gaat het om. Of dat dan geen goed motief is. Tentenstreek, rivaliteit tussen verschillende universiteiten, een verzamelaar, Een apotheker. Nee, ik wou dat ze jou die overjarige viskotters van de haven die gehouden hadden. In plaats van mij op te schepen met zo'n klein stinkend stuk uit de haven opgeviste verontreiniging. Ik dus hou... Alsjeblieft, daar is het anatomisch lab houden. Professor Voeringlie? Inderdaad. Ik ben blij dat u zo snel gekomen bent, uh, en dit is inspecteur Bojarski van de... Hoe maakt u het, professor? Oh, dank u. Professor. Hey, kijk eens aan, u bent waarschijnlijk van Mongols afkomst? <totstuk> uh, ja, ja, ja. Onze familie komt uit Rusland. <totstuk> uh, dat dacht ik al, ja. Heel interessant. Typische differentiatie van de purie op de handrug en de muis. Extrapolerend zou ik daar... Uh, kunnen... Zouden we de, de, de plaats van de misdaad even kunnen zien? Oh, uh, ja. natuurlijk, natuurlijk. Loopt u maar even mee, heer. Maar... Hoe hebt u de vermissing ontdekt, professor? Ik zou vanmorgen om tien uur college geven in de modellenzaal. En toen ik daar om kwart voor tien binnenkwam, bleek dat het raam geforceerd was. En alleen de mummie was verdwenen? Inderdaad. Is er vanmorgen voor u al iemand geweest? Nee, ik ben de enige die de sleutel heeft. De enige? Ja, op de nachtwaker na. Ah, de nachtwaker. Wat is het adres? Kunnen we hem ondervragen? Ik ben bang dat ik die laatste vraag ontkennen wil. Ja. Onze nachtwaker is beneden bij de concierge. De man is dronken. Hij doet niets anders dan lallen. Lallen? Oh, dan uh... weet ik anders nog weg mee. Hier is het, heren. Mooi zo. Zo. Ze zo. Huh. hebben er hier nog een bende van gemaakt, zo te zien. Uitstekende observatie. Ja. Als jij hier de zaak bekijkt, dan ga ik die nachtwaker even ondervragen. Het zal heel gek moeten lopen als ik daar niet wat wijzer zou worden. Kunt u me even de weg wijzen, professor? Graag. Dank u. En uh, mocht u mij verder nodig hebben, ik ben in mijn werkkamer hiernaast. Dank u, professor. Ja, professor. Tjonge, jonge, jonge. Wat een griezelkabinet is dat hier, zeg. Hebben u dat gezien, al die flessen met dingen op sterk water? En daar op de grond, yeses. Een baby met twee koppen. Ja. Zijn fles is gebroken. Uh, oh! <laughs> misschien heeft de nachtwaker wel aan het steken ja. water gezeten. Ja. Hier, ja! Maar goed, maar goed. goed. Laten we beginnen. Ja. Uh, waar? Bij het begin. Oh. Wat valt je op? Uh, de rotzooi? Precies. Ja. Conclusie: die inbraak is het werk van amateurs. Uh -huh. ja. Een behoorlijk vakman zou het al beter aanpakken. Ja, maar was het wel een inbraak? Zou die nachtwaker misschien. De nachtwaker had de sleutel, die hoefde het raam niet in te slaan. In te slaan vanaf de buitenkant, want de scherven liggen binnen. Misschien daarom juist. Jij wil hoger op, hè? Goed. We mogen het niet uitsluiten natuurlijk, maar dan zou die man ook expres die sigarettenkoker daar hebben neergelegd. Welke sigarettenkoker? Die daar, op de grond. Goed. Ja, vlak ja. bij die ja, ja, ja, ja, ja. Daar moet dat ding gestaan hebben. Hier. Mm. Ik denk dat we eerst maar eens even met de professor moeten gaan praten. Ik heb het hier wel gezien. Ga je mee? Ja. De eigenaar van de vriezeltent zou hier zijn haard kunnen ophalen. Zeg. Misschien is dat wel een idee. Of afpersing. Met een dode pigmee als gijzelaar. Nee, ik houd maar liever op die studenten. Professor, mag ik u een paar vragen stellen? Gaat u zitten, heren. U vindt het toch niet erg als de brigadier een paar aantekeningen maakt? Nee, natuurlijk. Ja, niet. is hmm. een uigang. Ja. Kunt u een beschrijving geven van de gestolen mummie? Ik kan u zelfs een foto geven. Het, het gaat hier om een kostbaar en zeldzaam exemplaar. Een aanwinst voor ons laboratorium... Het gemummificeerde lichaam van een ituri pygmee. Ongeveer 400 jaar oud. Wie wist van het bestaan van die mummie? Tja, eigenlijk iedereen. Er heeft in de kranten gestaan dat we hem ten geschenke hebben gekregen van het British Museum. Ja, we hadden hem pas een paar dagen in huis. Ja. Heeft u enig idee in welke richting we de dader zouden moeten zoeken? Wie had er bijvoorbeeld belangstelling voor die mummie? Uh, wetenschappelijke belangstelling was er genoeg, natuurlijk. Maar ik zou me niet kunnen voorstellen dat iemand zo ver zou gaan om... Uh, uw studenten? Nou, niet dat ik daar mijn hand voor in het vuur steek, maar dat uh, lijkt wie me... Wie van uw studenten had het meeste belangstelling voor de nieuwe aanwinst? Oh, eens even kijken. Van Dam en Badings, geloof ik? Ba uh, ja, ja, ja, inderdaad, Van Dam en Badings. En zij wilden een proefschrift schrijven over het genus uitstekende studenten, maar ik kon het hun toch niet toestaan. Waarom niet? Ze zouden voor een dergelijke diepgaande studie het corpus moeten ontleden. En u begrijpt Ja, ja, juist, juist, ja. Uh, heb je dat allemaal Ja, wel, uh, Jawel, instructeur. Goed zo, jongen, goed zo. Een uh, sigaretje, professor. Nou, heel graag, dank u. Zijn die beide studenten hier toevallig aanwezig? Het is me vanmorgen opgevallen dat ze er allebei niet waren. Hé, e. wat? Dat u daar een bijzonder exemplaar. Wat? Die sigarettenkoker. leer. Ja, het viel me toevallig op, omdat dit soort huid lijkt op bepaalde abnormaliteiten die bij de mens. Hé, hey, waar heb ik dat ding nou meer gezien? Waar? Of het moet toeval zijn. Ik dacht dat een van mijn studenten een dergelijke koker had. Ja, het is me opgevallen. Of... Ja, ja, ja, ja, ja. Wie van uw studenten, dacht u? Ik weet het echt niet meer. Was het Van Dam of was het Badings? Dank u, professor. Ik moet er eens vandoor. Ik hoop dat ik u met terug terugvind. De daders hoeven waarschijnlijk niet ver te zoeken. Eh, waar is de administratie? Als u in de richting van de hang loopt, de tweede deur links. Ik hou u op de hoogte, professor. Ja, professor. Ja, tot ziens, heren. En? Iets verder gekomen? Misschien... Ik heb het idee Met die, die nachtwaker ik... is geen land te bezeilen. Zo dronk als een bloed. Maar uh, zingen, hè, zingen, En je van de kruik Engels als liedje. Ik verstond er geen woord van. Maar uh, hij was in ieder geval op geen enkele manier aanspreekbaar. Ach, wat spijt me dat voor die commissaris. Nou, ik ga me licht maar eens opsteken bij die professor. Wachten jullie op in de wagen? Ja, ja, ja. ja. Zo, en nou u, professor? Nou, ik. Ik denk niet dat ik u nog iets nieuws te vertellen heb... Uw inspecteur heeft alle inlichtingen. Hij is juist weg om de daders te arresteren. Zeg. Wat? En uh, als u mij nu wilt excuseren, mijn tijd is erg kostbaar. Die waterrad, maar ik zal hem krijgen. Wacht maar. Ah, hier moet het wezen. Ons in uurwerken. Een klokkenwinkel. Ja, ik hoop dat we nog op tijd zijn. Ja, Komt tijd, komt raad, zeggen ze wel eens. Hey, hey. Oh, neem me niet kwalijk, inspecteur. Goedemorgen, heren. Wat Dag. kan ik voor u doen? Politie, u bent mevrouw Bons. meneer, hoe weet u het al? Ach, dat is niet zo moeilijk, mevrouw. Het staat op de deur. Nee, ik bedoel... Wonen hier de heren van Dam en Wadings? Ja, dat bedoel ik. Hoe weet u dat? Ik heb u toch nog niet opgebeld? Of heb mijn man Nee, nog... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zijn ze op hun kamer? Och, meneer, op hun kamer. Wat heet... Ik ben kapot van de zenuwen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat die studenten lang niet altijd mijn netste commissaris geweest zijn. Maar zo'n herrie heb ik toch nog nooit in mijn huis gehad. Hoe ze dan leggen te zingen en te schreeuwen... en ik kan doen wat ik wil, ze trekken zich nergens iets van aan. Ik heb geklopt en geroepen, niks. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht dat het nog lang duurt, welke ik de politie. Maar gelukkig, ik ben ja, er al. Er, ja. Heb dat mens van hier nachts misschien... Hoe laat zijn ze vannacht thuisgekomen? Eén uur, meneer. Oh, niet dat ik iedere nacht wakker leg om te horen wanneer de mensen thuiskomen, hoor. Denkt u dat maar niet? Natuurlijk maar... niet, maar nee. kunnen we maar het niet. Maar ik was zo'n gestommel nee. op de trap alsof he, ze he. hebben verhuizen waren of zo. Ja. Ze hebben nog een stukje van verre van de trapleuning gestoot ook. kan u tegen ze zeggen dat ik dat voor goed heb willen hebben? Nee, he. Kijk, ik ben altijd goed geweest voor iedereen. Dat ken u navragen. Maar ze moeten nou ook weer niet denken dat ik een tropische instelling ben. Zo is het nou ook weer niet. Zal ik u even voorgaan, heren? Ja. Hey, ik ben toch zo blij dat u er bent? Kom u maar. Misschien hebben u een beetje invloed op die jongens. Zo zijn ze al onder de invloed. Nou hoort u het zelf, heren. Dat is nou al de hele nacht en de hele morgen aan de gang. Vindt u het gek dat ik over mijn toeren ben van nee, de hoort. zenuwen? Politie, doe open. Politie. Politie, opendoen. open doen. Open doen. Ziet jullie wel? Heb ik het niet gezegd. Hebt u een sleutel van die deur, mevrouw? Die hebben zij. Zij hebben een sleutel. Die zingen niet gewoon eens, Haal je de koekoek. Ik bedoel, hebt u geen duplicaat? En wat? Een reservesleutel, of uw reserve... Een reserve oh, zegt dat dan direct? Nee, die heb ik niet. Inspecteur, zal ik even... Die ja, ja, er zal niks anders op zitten. En mevrouw hier zal wel geen bezwaren maken. Niet waar, mevrouw? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar wat, wat gaat u doen? Uh, nee, nee, niet doen. Ach, oh, nee. Oh, oh, nee. Nou, zo. En de die zijn inderdaad niet in orde, inspecteur. Het is treurig. Het is treurig. Zou ze druk zich genomen hebben? Gut, gut, die jeugd van ze geworden. Hulu, hulu, water. Water, kom hier. Zo, jongen, kom jij eens hier. Kom, vooruit, jongen, kom. je Ja, dankjewel. Hulu, bel het bureau. Laat dokter moeder komen, vlug. Goed, inspecteur. En moet je eens kijken wat ze hier hebben, de stinkers. Het lijkt wel een lijk. Het lijkt wel een kabouter. Wat? Waar? ook. Het ziet eruit of het van papier gemaakt is. Het is toch niet echt, hè, meneer? Denk u ook niet? Ja, ja, en u, mevrouw, u zou me een groot genoegen doen... als u me even alleen zou willen laten met deze twee heren. Heren? Ja, gaat u nou ja, maar. Wilt u zeggen dat u met mijn eigen huis hebt? Ja, zegt? dat wil ik inderdaad, mevrouw. Gaat u nou maar. Nou, blijft u dan maar alleen, u liever als ik... bij dat steltje dronkelappen met een spook in een kissie. Heb u gezien, die loerende ogen? Ja, ja, gaat u nou maar, mevrouw. Ja, ja, ga dan. Als de buren het maar niet merken. Oh, wat een verschrikking. Ik de gestolen mummie. Dat mens heeft gelijk. Heloen? Oh, wacht eens even hier. Mummie van Poten I, de stamhoofd der Ossipoteps, Ituri Pygmee, Midden-Afrika. Expeditie Bleeker Limington, geschonken door het British Museum. Het Mooi zo, dank je. Ik wou dat we die jongens toch daarin konden krijgen. Dat gezang begint om mijn zenuwen te werken. Nou, anders mij wel. Zal ik ze eventjes. Nee, nee, nee, nee laten we maar liever op zo de dokter wachten. Nou, zolang we niet weten wat ze markeren. Uh, dus ze ruiken niet naar drank in ieder geval. Ik zeg misschien heeft het mens wel gelijk. Drugs? Nou, ik heb wel meegemaakt, inspecteur, maar zoiets. Hé. Hey, dat daar is hij al, dat is vlug. Nou, laat hij voor één keer ook eens vlug zijn. <laughs> nou, wat wil je daarmee zeggen? Laat hij voor één keer ook eens vlug zijn jullie de beleefdheid hadden gehad om even op het te wachten... ...we waren vast even achter die gestolen mummie aangegaan. Als we samen ergens aan beginnen, dan moeten we het ook samen doen, begrepen? Nog knap van u dat u ons zo gaaf gevonden. Ja, kwestie van de juiste mensen die juiste vragen stellen. Bij de administratie van de universiteit zei ze... Zeg, wat is dat hier voor rotzooi? Zoals ik al zei, we hebben de gestolen mummie teruggevonden. Maar ik heb het idee dat daarmee de moeilijkheden pas begonnen zijn. Hoe bedoel je? Zeg, kan je die twee knullen niet even hun mond laten houden, hoor? Dat is nou juist de moeilijkheid. Dat kunnen ze inderdaad niet. En het zou me niks veronderen als dat iets te maken had met het schrompelkopje hier. Dat zien ze eigenlijk. Komt me zo bekend voor. Net heb ik dat liedje meer gehoord. Ja, misschien een bekend Engels volkslied. Wacht eens! Datzelfde liedje werd gezongen door die nachtwaker. Ik word het doen, meneer. Politie, hoor. Ja. Oh, gut. U ook al. Het loopt storm hier vandaag. Het is bijna te veel voor een mens. Dadelijk leg ik ook nog op Apelgapen, net als die jongens daar. En dan is het hun niet schuld. Je zou er een hartzwakte van overhouden. Nee, ik ben arts, mevrouw. Hier. Even hey, wat willen? We hebben gelijk maar tien. met hm? een stevige borrel. Zo, ik kan zeker wel deur doorlopen. Oh, dankjewel, dokter. Natuurlijk, dokter. Gaat u gaan, dokter. Ja, dankjewel. Je hebt gelijk. We hebben inderdaad rotzooi binnengehaald, nou we die mubbie gevonden hebben. Wie er mee in aanraking komt, wordt er knettergek van. U staat er wel erg dichtbij op het ogenblik. He? wat? Ah, oh, verdomme. Dat ding is behekst. Sorry. Ah, Lodo, Kom erin. Kunt u iets doen aan dit duet hier? Wat is dit voor onzin, zeg? Nou, daar hebben we jou nou juist voor laten komen. Laat ze alsjeblieft de mond houden, want ze werken op een zenuwen, die twee. Ja, ja. Nou, ik vind die derde alles nog veel. Hè? Ja, wacht maar even. Wacht maar even. Even een spuitje. Zeg, vertel in die tijd maar even wat er gebeurd is. Ze schijnen de hele nacht al zo gezond te hebben. Van één uur af, de stakkers. Ja, zo. Het lijkt alsof ze totaal uitgeput zijn. Nou, dan wordt het hoog tijd als ze even gaan slapen, niet waar? Hul, helpen ze met die mouwen om oh, nee, te dat doen. Spijt me bijzonder, maar ah, laat maar zitten. Kom, kom maar, dok, kom maar. We weten we nog niet wat de oorzaak is? We weten nou in ieder geval hoe we ze weer moeten laten ophouden. Ja, nou, daar zou ik me niet al te veel van voorstellen. Ja, even zien wat er nou gebeurt als ze we straks weer wakker worden, hè? Nou, nummer twee. Zelf. Hé, hé. Wat een heerlijke rust. Lekker, hè? Is er iets zinnigs van te zeggen, Doc? Ik ja, ben bezig, ik ben bezig. Ja. Nee, geen drank. Nee, nee. zijn nee. verder waren wij ook al. ja. ja. Nou, eh. Geen doop, van de pupilletjes te zien. Zwarte kunst, je bromt. Meent u dat nou weer? Hé, hé, hé, hé, wat hebben we hier? Kijk eens even, kijk eens. ze hebben een. wond je de nek allebei. Ja, ja. zegt er is, dat is merkwaardig. Dat is een beet, ze lijkt het een beetje rood omop opgezwollen. Als een steek ja. van een bij, maar dan een hele grote bij, hè? Ja? ja, als ja. dat waar is, moet het beest nog in de kamer zijn. Hmm. Alles was hier hermetisch afgesloten. We zullen de zaak hier laten uitkomen, in ieder geval. Ja, maar dokter, ik heb nog nooit gehoord van een bijensteek waar je van gaat zien, Ja. En ja? toevallig dat die nachtwaker ja. hetzelfde liedje zong. Een uh, interessant geval. Uh. Erg interessant, hoor. Ik zal wel een paar bloedmonsters nemen... eens kijken of we in het lab wat wijzer kunnen worden. Verdomme, dat bij precies dezelfde plek, zeg. Tussen Atlas en Draaier. Ja, Je kan ze laten weghalen. Wij zijn maar een paar voor even, even een briefje schrijven. Huh? Huh? Wat is dat? Alweer nou, een slachtoffer. Drop op. Laat maar... Uh, ik denk dat dat mijn schuld is, toevallig. Ik heb er een goede borrel voor geschreven. Bij nader inzien had u die mummie toch beter in die kluis kunnen doen. Ik zeg je, er zit een luchtje aan dat ding. Daarom wil ik het laten bewaken, dag en nacht. Net zolang tot we hebben uitgevonden wat er mee aan de hand is. Ja, wat, wat zou er mee aan de hand moeten zijn? Nou, voor we verder gaan, Jasky, ik geloof dat het beter is als we aan deze zaak niet al te veel rugbaarheid geven... Je weet hoe het is met die jongens. Van hekserij en zwarte kunst moeten ze niks hebben. Ik geloof niet in zwarte kunst. Oh, nee? Ik dacht dat jullie zeelaars zo bijgelovig waren als, als, als, als, als mijn oude grootmoeder. Ja, als u dat soort verhalen gelooft. Ja, en al die verhalen dan over spookschepen en zeemonsters. Het geval waar we nu mee zitten heeft precies zo'n oorzaak en gevolg als de eerste de beste diefstal met braak. Als we weten waarom, als we weten hoe, weten we ook wie. Goed, zoals je wil. Waarom? Waarom zou er iemand een truc uithalen met een oude mummie... Mummies zijn altijd oud. Wat zeg je? Stoor me nou niet in de deducties, wil je? Nee, het kost u moeite genoeg. Nou, wat was ik nou? Oh ja. Waarom zou iemand een truc uithalen met een mummie... zodat iedereen die ermee in contact komt... een chocolietje gaat zingen? Hetzelfde, mijn chocolietje. Hoe bedoel je? Die Nachtwaker en allebei de jongens zongen hetzelfde liedje. Ja. En ik denk ook dat u de vraag verkeerd stelt. Waarom zou het de schuld zijn van die mummie... Daar hoeft helemaal geen truc mee uitgehaald te zijn. De oorzaak van het ziektebeeld kan ook heel ergens anders liggen. Maar, maar het onderzoek heeft uitgewezen dat de kamer van de jongens... hermetisch op slot zat, met de sleutel aan de binnenkant. Geen kiertje of gaatje waar ook maar iets door zou kunnen... dat die knullen had kunnen verwonden. Goed, maar dat kan een oorzaak hebben. En daarbij, niemand begint zo gek te zingen... als hij die mummie niet heeft gezien. Behalve dan dat vreselijke mens Bons, maar dat was een grapje van Moerik. Ja, dat zullen we nog af moeten wachten. Ik blijf erbij, het geheim zit in die mummie. En of het nou zwarte kunst is of wat anders... Ah, hebt u daarom de Hulu op wacht gezet bij dat ding? De Hulu is een kapabel kerel. Als er iets mis is, zal hij het merken. En voorlopig is hij de enige die ervan weet. Ik heb je al gezegd, ik... Uh, ik houd het voorlopig liever onder de roos. Ja, als de kranten erachter komen, zijn de speculaties niet van de lucht natuurlijk. Ik heb die professor op zijn hart gedrukt... ...en voorlopig met niemand over te spreken. Oh, hè? Wat en? Nou, was hij daar over te spreken? Hij leek me nogal trots op zijn nieuwe aanwinst. Hij zal het ding niet graag missen. Nou, hij zal hem toch niet terugkrijgen... ...voor we van de hoed en de rand weten. Ik zal deze zaak tot op de bodem uitzoeken... ...professor of geen professor. Hij trok trouwens zo'n onschuldig gezicht... ...dat ik hem aan meteen heb laten schaduwen... Eens kijken wat hij allemaal in zijn schil voert... met zijn lijkjes op sterk water. Wat een afkeer van de wetenschap. Als die man in zwarte kunst deed... hadden we daar misschien al eerder iets van gemerkt. En trouwens, waarom zou hij... Waarom? Waarom? motief is zo klaar als een klontje. Om de nachtwagen te straffen... omdat hij niet voldoende zijn werk deed. Om die studenten te straffen... die zijn mummie mee naar huis wou nemen. Daarom. U hebt de zaak al helemaal opgelost hoor ik... De professor bedrijft zwarte kunst door middel van een mummie die hij net gekregen heeft. Die hij bij wijze van spreken nog moet leren kennen. En als een soort rekende god vernietigt hij iedereen die hem ook maar gespeld in de weg legt. Voor mij blijft hij verdachte nummer 1. Inspecteur Boyarski, telefoon voor inspecteur Boyarski. Wil inspecteur Boyarski de centrale bellen? Ja, ja, ik kom zo. Maar dan komen we op het hoe. Hoe kan de professor nou weten dat die jongens een mummie willen stelen? Hoe? Hoe? Misschien hield hij er wel de wacht bij, weet je veel. Als u werkelijk denkt dat die prof in samenwerking met die oude mummie... ...dit soort onverkwikkelijke grappen uithaalt... ...nou, dan kan u hem beter dat ding teruggeven. Inspecteur Booyarski, centraal alsjeblieft dringen. Ja, ja, ja. Om hem daarna op heterdaad te betrappen. Uh. Bojarski, hier. Wat? Hoe kan dat in godsnaam? Waarschuw onmiddellijk Moerik. Ja, ik kom er meteen aan. Ja, dank je. Wat is er? Wat is er? De, de, de hullu zit beneden in de kelder te zingen als een gek naast die kist met die mummie. Hij is niet meer aanspreekbaar. Zwarte kunst? Ik zei het je toch? Zwarte kunst? Nou, hebt u nou uw zin? Die professor... Die professor moet in de buurt geweest zijn. Dat kunnen we gauw genoeg weten als u hem hebt laten schaduwen. En waar is die patiënt? Nou, toch, gaan we op het geluid houden. Ja, op. laat hem in godsnaam ophouden. Ik, ik, ik koud tot op het merk van mijn botten. Eén ding weet ik wel. Hier moet een eind aan komen. Ik laat die kist dicht en in de kluis berken wat u er ook van zegt. Ja. En? Nou, een beetje de nek tussen atlas en draaier. Morgen krijgen jullie mijn rapport. Drie dode dwergen. U hebt geluisterd naar het eerste deel van een hoorspelserie in zes delen, geschreven door F.R. Ecker en bewerkt door Tom van Beek. De rolverdeling, inspecteur Boyarski, Hans Boskamp. Commissaris Poussiat, Sako van der Made; Brigadier Oulu, Ben Hulsman. Professor Viroli, Paul van der Lek. Mevrouw Bons, Mimi Kok en dokter Moerik, Jan Borkes. Technische realisatie, Léon Dubois en Gerard van Iperen. Regie, Hero Muller.